12 uur. De Radio 1 Sportszone. Willemijn Veenhoven en Bert van Sloten. Goedemorgen. Goedemiddag zou ik zeggen. Veel mensen zijn huiverig een vaste baan in te wisselen... voor een jaarcontract bij een nieuwe werkgever. Hoe krijg je daar nou beweging in? Hier op Radio 1 werken alle omroepen samen in de sportzomer. Op de televisie is dat nog een uitzondering. Zeldzaam zelfs. En daarom is het zo opvallend dat de EO en de VARA... rond de verkiezingen bij Tourbird een talkshow gaan uitzenden. EO-directeur Lok komt zo uitleggen hoe dat zit. Toen eerst de hoofdpunten van de nieuws met Dorot Meegens.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 In Oslo is de laatste procesdag begonnen tegen Anders Breivik. Zijn advocaten zijn bezig met hun slotpleidooi. Veel nabestaanden willen dat Breivik zelfstraf krijgt... en geen psychiatrische behandeling. Maar niet iedereen denkt er zo over, zegt correspondent Rolien Kretom.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 Bij een dubbele bomaanslag op een markt in Bagdad zijn zeker negen mensen omgekomen. Vijftig anderen raakten gewond. De bommen gingen kort na elkaar af op een drukbezochte markt in een Sjiitische wijk. De eerste ontplofte halverwege de ochtend. De tweede bom explodeerde toen de politie net was gearriveerd. De explosies op de markt zijn de zoveelste in een serie van aanslagen tegen Sjiiten in Irak. De afgelopen twee weken kwamen daarbij meer dan 125 mensen om het leven. De stroomstoring in Nieuwegein leidt tot veel problemen in de stad. Zo kan de sneltram niet rijden en doen stoplicht het niet. De winkeliersvereniging van het grootste winkelcentrum van Nieuwegein... schat dat ondernemers vandaag tonnen aan omzet verliezen. Winkeliers willen de schade verhalen op netbeheerder Stedin. De stroom viel gisteravond uit door blikseminslag in twee transformatorhuisjes. Het is niet duidelijk hoe lang de storing in Nieuwegein nog duurt. In New York is een schilderij van Salvador Dali gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man het schilderij in een galerie van de muur haalt... het kunstwerk in een boodschappentas stopt en ermee naar buiten loopt. Kunstwerk van Dali met de titel Cartel de Don Juan Tenorio wordt geschat op omgerekend 120.000 euro. De man zei tegen een bewaker dat hij een foto wilde maken van het schilderij. Toen de bewaker wegliep kon de man het schilderij meenemen. De scheidsrechter die op het EK voetbal een zuiver doelpunt van Oekraïne afkeurde heeft toegegeven dat hij een grote fout heeft gemaakt. De scheidsrechter Victor Kassai had in de wedstrijd Engeland-Oekraïne niet gezien dat de bal al over de doellijn was toen een Engelse verdediger hem wegschoot. Engeland won uiteindelijk met 1-0 en Oekraïne was daarmee uitgeschakeld.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 Ah, nee, b verkeersinformatie Er staat in totaal al 30 kilometer file... en er zitten ook een paar flinke problemen bij. De A15 van Gorkum naar Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 9 kilometer. Er heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Utrecht over de A27 en de A12. Een flinke omleiding, maar op de A27 naar Breda, de logische omleiding, is een ander ongeluk gebeurd... Er staat tussen Werkendam en Knopend Hoijpolder 11 kilometer stil. Er staat een auto onder een vrachtwagen gereden. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A28 van Zwolle naar Hogeveen. De weg is dicht bij Knopend Langhorst voor het bergen van de vrachtwagen. Omrijden kan via Heerenveen. En de A58 van Tilburg naar Breda, bij Goorle 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Misschien heeft u een vaste baan en wilt u best wel eens wat anders. Maar durft u niet om de zekerheid van een vaste aanstelling in te ruilen voor de onzekerheid van een nieuwe baan. Maar het kabinet wil u toch over de streep trekken. Nu eerst een gesprek over een cold case zaak die met een grootschalig DNA onderzoek wordt vlotgetrokken. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Bert van Sloten. Het Openbaar Ministerie wil namelijk, en de politie in Friesland willen toestemming voor een DNA-verwantschapsonderzoek om de moordenaar van Marianne Vaatstra te vinden. Na een uitzending van Peter Erdevries Vries in mei kwamen nieuwe tips binnen over de moord op het meisje in 1999. Als het OM toestemming krijgt, dan is het voor het eerst dat in Nederland een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek wordt gehouden. Wel werd eerder in het onderzoek naar Vaatstra al DNA bij 900 mensen afgenomen. Cor Rijnga, teamchef van de politie Friesland. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom willen jullie nou zo'n DNA-onderzoek, een DNA-verwantschapsonderzoek? Dan wat we denken dat uh, deze, dit middel zou kunnen leiden tot op de oplossing van de zaak. Ja, nee, dat lijkt me ook. Ja. <laughs> ja. Want even voor de helderheid, er loopt dus nu een uh, onderzoek, dat is bijna afgerond. En daarin wordt in de databank alleen gezocht naar mogelijke familieleden die al bij de politie bekend zijn, hè? Dat klopt, er zitten zo'n 140.000 profielen erin en we kijken nu daarin of er ook overeenkomsten zijn. Tot nu toe is dat niet zo geweest en daarom willen we, doen we nu de aanvraag om een grootschalig verwantschapsonderzoek in de omgeving te doen. Ja, en dat betekent dat, in, in nou hoe, ja, hoe groot is die omgeving? Nou, dat, dat, dat, dat hangt een beetje vanaf. We hebben nu een aanvraag geformuleerd en dat zal eerst een, een, ja, dat zal eerst een beslissing overgenomen moeten worden hoe groot ja. die groep kan zijn. Oké, okay, maar en het gaat erom dat er dan in, in een bepaald gebied uh, alle mensen, dus niet alleen uh, mensen die bekend zijn bij de politie, maar iedereen wordt dan getest. Het is de bedoeling dat rond het ligt. we hebben daarvoor een groep in beeld van die destijds daar woonden en die groep zal benaderd worden. Ja. En wat zou daar dan eventueel uit kunnen blijken? Dat uh, We verwachten niet dat de daders zelf mee gaan doen, maar het zou wel kunnen zijn dat de familielid meedoet en op die manier zouden we bij de dader kunnen komen. Nou, want het is uh, vrijwillig het onderzoek. Het is een vrijwillig en een onderzoek. Mensen moeten zelf de keuze maken om mee te doen. Ja. Um, het is dus nog helemaal niet zeker dat het wel doorgaat, het onderzoek. Nee, dat, het is ook aangegeven steeds van het is een aanvraag bij het college. We kunnen het onderbouwen welk gebied we willen aanlopen, om het zo te zeggen. En het college zal toestemming moeten verlenen. En waarom zouden ze dat afwijzen? Uh, nou, er zijn uh, een aantal criteria voor uh, genoemd. Uh, in april is de wetgeving van kracht geworden. Het moet een ultieme medium zijn en er moet een onderbouwing voor zijn. En wij denken dat we het goed kunnen onderbouwen. Hm. En, en kunt u iets zeggen over, want er moet natuurlijk goedgekeurd goed gekeurd worden... maar hebben we het dan over, over 300 mensen of over 3000? Of? Nou, aantallen wil ik niet noemen. Ik ga het om grote aantallen groter dan die, uh, die u net noemde. Dus het gaat echt om grote aantallen. Ja, grote aantallen. Nou ja, enkele duizenden dan. Um, dus ook oh, moeilijk te zeggen, maar achter u de kans groot als dit doorgaat gaat Dat op die manier de dader wordt opgespoord? Het is, een, het is een kans, maar hoe groot die kans is, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Nee. We gaan het zien. Ik uh, wens u uh, succes met de aanvraag. in ieder Dank geval. u wel. Corrijga, teamchef van de Politie Friesland, dank. Radio 1. Sportzomer Tweets. Iedere dag rond deze nee. tijd schuift Luc Ickink bij ons aan. En hij is er weer. Ja. Goed nieuws voor Johnny Heid. Ik ga na 3,5 dag Twitter zijn afgemaakt dus zijn volgers. Hij nou ja, plaatst vlak na de uitschakeling een iets te blije vakantietweet. Zijn de volgers nu ineens weer op zijn hand? Reden is een gerucht dat Johnny misschien naar Duitsland of Nederland zou willen... om te voetballen, niet op vakantie. En ineens is uh, John van Slimiel de ultieme redder in nood geworden. Ed George Fransen die zegt... Johnny Heid, ik ga kom alsjeblieft naar ons aller Ajax. Held, beest. En Ed Rico Lokke die zegt... Met ons speel je de Champions League. Kom terug. Jean Palm die tweet... John Laat je niet gek maken. Geniet van je vakantie... en hopelijk tot snel bij de mooiste club van allemaal, Ajax. En Ed Baas van Oranje zeg je, zegt echt... Tries, ben je... Oh, wacht even, die is nog van gisteren. Um, Ranko Boogaerts, die zegt... Uh, kom naar huis, John. Kortom, de sfeer op Twitter is weer helemaal uh, pro Jonny. En voetbalcollega Ryan Babel, a.k.a. de man van weinig woorden... is helemaal van het padje. Bij een nieuwsbericht... Lekkende heiding, ga wil naar Nederland of Duitsland... zet hij een heleboel vraagtekens. En iets later, ja, dan tweet hij uh, een van zijn overpijnzingen... <coughs> Johnny? Dat was het. Arme Belgische voetballiefhebbers die zichzelf voor geld hebben aangeboden als fan. Op ebay kon je ze kopen en dan kocht je 20.000 extra fans uit België voor jouw land. Eerst waren ze voor Nederland en toen dat misging werden ze opnieuw verkocht en ditmaal aan het Tsjechen. We will proudly wear your colors. We will root for your country. We will even learn your national anthem. Slight hooliganisme is available at extra cost. Ja, maar opnieuw geen geluk. De Belgische fans hebben nog niet kunnen juichen. Ronaldo schoot de Tsjechen in de tweede helft naar huis. Jens Peter zegt: het Belgium Soccer Fans for sale syndroom slaat opnieuw toe. Maarten van Herk, weer al in rouw. Ik dacht dat voetbal een feest was. En hij voegt eraan toe: indien Portugal ons koopt, verlaat ik de groep. En Tom van der Weijer heeft tragisch nieuws: wij zijn de enige nationale supporters die vier nederlagen moeten verdragen. Maar Joren Klaas die houdt hem moeten nog een beetje in. Volgend WK supporteren we. Gewoon voor iedereen, behalve de rode duivels, dan worden we gewoon wereldkampioen. Overigens, de Belgen die hebben nu 24 uur nationale rouw... En daarna verkopen ze zichzelf weer opnieuw aan een nieuw land. En al het geld gaat naar Unicef. Ondertussen, op het EK, heeft Joost Hofman het via Ed Joost Hofman... maar moeilijk, hij tweet... Vreemd EK, oranje met nulpunten naar huis. Leuk om Duitsland te zien voetballen... en krijg langzamerhand steeds meer respect voor Ronaldo. En Ed Pastasport vraagt zich af of dit dan toch het EK van Ronaldo gaat worden. Hashtag ettetje. Tot slot nog een aantal uh, antwoorden op de vraag die iedereen eigenlijk wil weten. Hoe is het toch met de twitterende tweeling Frank en Ronald de Boer? Ja. Ja, nou, tijd ja. niks meer van gehoord, hoor. Gezamenlijk trekken zij ten de strijden via Ed Frank Ronald 1970. Nou, het antwoord, het gaat goed met ze. Ze twitteren een foto waarin ze alvast proost op een nieuw seizoen. En Frank, die tweet echt een heel mysterieus berichtje. En die spreekt kennelijk een aardig woordje Portugees, want hij zegt... Komt-ie. Obrigado Ronald, claro que Theo rezao, o dinero e me mina, boa goldo Ronaldo que yo mio forte. Nou, dat ging beter dan in de repetitie. Nou, dan heb ik even door uh, Google Translate gehaald. En dan krijg je het volgende. Het is echt heel opvallend. Dank je, Ronald. Natuurlijk heb ik Ressao. Mij en mijn geld. Goeie goal van Ronaldo. Speelt zeer sterk. Vooral dat mij en mijn geld, dat... Uh, oh. Ik weet het niet. Goed, dat was het voor van, uh, nou, van deze ochtend. Uh, Mee-tweeten mee tweeten doe je via hashtag R1 sportzoma Half vijf, nieuwe tweets. <laughs> Dank. New. I, we went ride down by old Man Johnson's farm I said, now over past days never turned me on but something about the clouds in her mix She wasn't too bright, but after have to tell. When she kissed me, she knew how to get a kiss This, is This ain't the first time I made the greatest. But I tell you, if I had the chance to do it all again. We hadden er een kleine discussie over. Een ja hoorde meerder het zegt het beste nummer van Prince Raspberry Beret. Ik leg me de meneer. <laughs> Werknemers in Nederland wisselen vrijwel niet van baan. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 75% wil een nieuwe uitdaging, maar onderneemt niets. Oorzaak angst om een vast contract of opgebouwde zekerheden te verliezen. Voor het kandidaat is het een van de redenen om de ontslagbescherming aan te pakken. Want zo zou er weer beweging in de arbeidsmarkt komen. Gaan we over discussiëren. En dat doen we met Jules Thewe, directeur van SEO... dat is het Sociaal Economisch Onderzoek... en met FNV-bestuurder Leo Hartveld. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Meneer Thewe, Goedemiddag. om met, met u te beginnen. Is het een goede gedachte? Ik uh, vind het een goede gedachte inderdaad. Omdat wat u daarnet zei, uh, er is weinig mobiliteit in de, op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dan, dan hebben we het vooral over mobiliteit van, van 50-plussers, want die zit en wel bij jongeren. Ja, mobiliteit is een ja, beetje dus ja, ja, inderdaad, van de ene werkgever naar de andere Niet. overstappen. Ja, ja, meneer Hartveld, uh, morgen ja, raakt u misschien wel uw baan kwijt, want de FVV wordt opgeheven. Uh, zou het iets voor u, uh, u zijn om meteen naar een andere baan om te zien? Nou, om dat misverstand toch even weg te werken. Ik was al FNV... bang dat u meteen ging corrigeren, ja? Ja, de FNV wordt niet opgeheven. Nee, er komt een nieuwe en... vakbeweging. Maar u begrijpt een beetje de bedoeling van mijn en... vraag. Zou u willen omkijken naar een andere baan? Natuurlijk, op het moment dat uh, dat in het verschiet komt. Uh, overigens doe ik dat liever op het moment dat ik uh, dat goed denk dat dat aan de orde is. En ik zie in datzelfde onderzoek waar u het over heeft van het ja. ministerie... dat heel veel mensen bereid zijn om uh, dingen te doen om uh, hun baan te behouden of een, een andere baan te aanvaarden. En dat beeld van uh, de enorme lage mobiliteit, dat, uh, dat delen wij niet. Natuurlijk, uh, de vrijwillige mobiliteit kan best iets bevorderd worden. Maar als 75% ja, wij... zegt van we willen wel wat, maar we doen niks... dan is dat toch wel heel erg veel wat gewoon op de kom op blijft zitten? Nou, dat is... Dat is uh, kijk, dit is onder een bepaald aantal bedrijven gehouden... maar uh, dezelfde groep mensen geeft aan... Uh, vier op de tien die zegt ik wil wel een andere baan aanvaarden... Uh, als ik daar een langere reistijd voor heb. Yeah. Uh, dus er is een enorme bereidheid. ja, Of die bereidheid er dadelijk nog is, als het reiskosten voor door het kabinet wordt wegbezuinigd, weet ik niet. Yeah. Maar, maar mensen zijn helemaal niet zo dat ze maar nee. willen blijven zitten. Alleen Tewels, op wil het moment reageren. dat je gaat. Ja, ik wil graag, ik graag even uh, die, die mobiliteit, zeg maar, dat baanwisselen nuanceren. Dat baanwisselen in de Nederlandse economie. Wat nodig is om, uh, om van minder productieve naar meer productieve banen te gaan. Dat zit voor bij bepaalde groepen van de. Van de arbeidsmarkt. Zit vooral bij jongeren en niet bij ouderen. En, ik denk, en dat, waarom zit dat niet bij ouderen? Omdat daar die enorme beslag, ontslagbescherming uh, overheen hangt. En die, uh, die maakt hun totaal immobiel. En ik denk dat de bedoeling van het kabinet is om ook die arbeidsmarkt voor ouderen, hè, 50, 55-plussers, dus om, om die los te weken. Want, Zeker ook uh, om aan te langer gaan werken straks. Want het zijn dus vooral de ouderen die eigenlijk weinig bewegen. En ja, lekker, het, ja. Want ja, die precies. hebben een pensioen opgebouwd en het ja. kost de werkgever ja. heel erg veel geld om die ja. mensen. Ja, dus de helft, de helft van die arbeidsbewegingen... er zit echt bij minder dan 35 jaar en, en uh, boven de 50 is dat 1 of 2 procent. Dus het, die, die verschillen zijn enorm groot. En dat moet denk ik uit de arbeidsmarkt gehaald worden. Hard, maar hoog. Volgens mij verwacht u uh, de vrijwillige mobiliteit en uh, de gedwongen mobiliteit. En de vrijwillige oh mobiliteit die is behoorlijk groot. Ook en wat het, kabinet nu gaat op, op, wat het kabinet nu gaat voorstellen is dat uh, het makkelijker wordt... Voor een werkgever om een uh, werknemer te dwingen tot mobiliteit. Daar zijn wij falikant op tegen. Dat is een hele slechte maatregel. Nou, misschien wat betreft we even, de mobiliteit, even, even, even afbellen. Wat... Nee, ik, ik, ik heb de leiding vandaag. Uh, meneer Theeuwers, uh, ja. als we met u uh, even ja. beginnen. Want uh, waarom is dat dan goed? Wat, wat, wat, wat levert het ons dan op als samenleving? Het gaat, het gaat over de samenleving. He. Kijk, ik ben, het, ik ben het totaal eens dat ja, als, je, als je ontslagen wordt, dat dat gewoon een persoonlijk drama is. Maar als je even vanuit de samenleving kijkt, je hebt een dynamische. Economie Waar voortdurend bedrijfstakken het niet goed doen. Uh, wegens internationale concurrentie die ze niet halen of technologische veranderingen. En bedrijfstakken die het wel goed doen. Dus je moet in die, in die markt, arbeidsmarkt altijd mensen van de minder goede bedrijven naar de betere. Want zo uh, creëer je welvaart en groei en inkomen. Maar je kan ook zeggen, ja, op het moment dat een bedrijf het niet goed doet, dan heb je ook de wetten van de markt. Dan uh, verdwijnen ze failliet. Ja, en dan worden die mensen ontslagen of die zien dat aankomen, en, en, uh, en, daarom, en daarom moet je ervoor zorgen dat ze. De, door, door het ontslagbescherming te verminderen, de, maak je het inderdaad makkelijker om mensen te ontslaan, maar tegelijkertijd maak je het ook makkelijker om mensen weer aan te nemen. Ja. Ja, het, is een, het is een. Dat dubbel. vind ik een. La, laat ik meneer wat even vragen. Ik vind dat altijd een rare redenatie. Uh, snapt u hem? Ik snap die redenering absoluut niet. Uh, als je iemand aanneemt. Dan is dat met de bedoeling om uh, gebruik te maken van zijn kennis en zijn kunde, niet om hem uh, zo snel mogelijk weer te kunnen ontslaan. Dus het feit dat mensen minder bescherming krijgen, dat gaat er helemaal niet toe leiden dat uh, werkgevers ineens werknemers snel gaan aannemen. Ja. Als je, uh, dus ik, werk uh, ik vind het echt een... Ja, werkgevers zullen nooit iemand ontslaan als die productief is voor zijn bedrijf. Weet je wel, als je samen werkgever, werknemer het, het goed met elkaar hebt... en productief dan, dan komt dat ontslag niet. Het gaat over mensen die op een bepaald moment niet productief zijn. Je neemt ja. als je iemand aanneemt altijd een risico... Maar je weet nooit van tevoren hoe iemand uitpakt uh, straks als hij op die baan zit. Dus als je die, die vrijheid blijft houden of die mogelijkheid... dan kun je later altijd aanpassen en ga je nu makkelijker aannemen. Maar in, je... in deze tijden van uh, economische crisis... worden er toch ook mensen die productief zijn en ontslagen? Dat is juist het drama. Om, om, omdat het bedrijf... Oh, uh, uh, ja, nee, het gaat om... Ja het, of nee? Ja, het gaat om... Bedrijf, als een bedrijf omvalt, betekent dat het bedrijf niet productief is. Want het valt om, om een bepaalde reden. En daarom worden die mensen ontslagen. Omdat je zegt, op deze plek is er geen productiviteit meer. Er moet gewoon naar een andere plek nee, gaan. Er is, er is wel productiviteit, dat maar er is geen afzet voor het bedrijf. En uh, als je gewoon gaat kijken naar uh, de, de mogelijkheid als een bedrijf van personeel af wil, die is in Nederland gewoon aanwezig. Want jaarlijks vinden er tienduizenden ontslagen plaats. En de arbeidsmobiliteit gaat niet verbeteren door dat nou ineens uh, die uh, ontslagbescherming uh, te versimpelen. Nou ja, dat, ja. dat zegt Theo eens wel, want die zegt eigenlijk uh, je gaat er harder van werken. En mensen die dus uh, onvoldoende presteren, laat ik het zo eens formuleren, die, uh, daar kan je vanaf als bedrijf. Maar dat kan nu toch ook? Dat gebeurt nou, nu kost ook, uh, natuurlijk ja, vrij nee, veel geld. geld. Ja, maar dat, is, dat kost veel geld. En dat zit inderdaad bij, ou, bij ouderen. Als je iemand 20, 30 jaar bij je werk kan je dit. dat kost een heel veel geld om er vanaf te komen. Terwijl zo iemand totaal onproductief kan zijn. En, en, dat, en dat moet je ook oplossen. Ja, ja maar op maar het moment dat, je, op moment dat een bedrijf... en het midden- en kleinbedrijf maakt er ook veel gebruik van... van personeel af wil om wat voor reden dan ook... dan kunnen ze daar een vergunning voor aanvragen bij het UWV... Uh, en als er een geldige reden is... Dan wordt dat ook geaccepteerd en daar gaan, er worden ook vele tienduizenden vergunningen afgegeven. Alleen als een werkgever geen geldige reden heeft, ja, dan kost het geld. En dan denk ik ook, dat is terecht. Ja, meneer Theoes, je kan ook zeggen, de werkloosheid, we hebben gisteren weer cijfers gezien van het CBS, is ja. bijna op de 500.000, een half miljoen. Ja, ja. Die schiet omhoog. Waarom hebben we in vredesnaam mobiliteit nodig? Wees blij dat iedereen een baan heeft. Uh, Zo'n mobiliteitsverandering is een structurele verandering van, van de arbeidsmarkt. He, wat, wat, het is iets waardoor je je arbeidsmarkt op termijn kunt, uh, kunt beter laten werken. Of je dat, dat is punt of je dat nu op dit moment moet gelijk laten ingaan... Het nou, is ja, een gek moment. Het is inderdaad een gek moment. Trouwens, de discussie... Er wordt nog altijd over gediscussieerd Ik dacht dat er aan gedacht wordt om het ten vroegste... als het allemaal doorgaat ook na de nieuwe verkiezingen... in 2014 te laten ingaan. nou Dan zit hopelijk die arbeidsmarkt... Kijk, wat ik vind is... Uh, je laat het ingaan op het moment dat die arbeidsmarkt aantrekt bijvoorbeeld... Wat mij betreft maak je ook overgangsmaatregelen voor oudere werknemers... die op dit moment uh, veel bescherming hebben. Dus, weet je wel, je kan nou daarover... Ja, ja. Er zit ja. natuurlijk nog iets, meneer Hartveld, aan gekoppeld. Uh, de, bijvoorbeeld je pensioen. Uh, daar horen we de laatste tijd ook wel meer onder berichten over. Maar je loon, wat je verdient als je boven de 50 bent... is toch wel weer gekoppeld aan je pensioen. Dus uh, dat is ook een, een punt van onzekerheid. Nee, het pensioen, uh, de, pensioenopbouw de pensioenopbouw is... Pensioenopbouw, is gerelateerd aan je inkomen. Uh, wij uh, weten dat uh, ja, als je aan het eind van je loopbaan... en als je al je stappen hebt gezet... dat je natuurlijk dan een wat hoger inkomen hebt... dan als je jong bent en je begint uh, doorgaans. Uh, daar hoort een evenredige uh, pensioenopbouw bij... Um, ja, natuurlijk. Op het moment dat je van functie verwisselt... dat doet u ook als u van een andere omroep een mooi aanbod krijgt... dan stapt u ja, ook ja, ja. over. En dan krijgt u ja, we ook pensioen pensioenen die erbij. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik, ik wil toch nog één ander ding kwijt. We hebben met uh, werkgevers in het kader van hetzelfde pensioenakkoord... heel uitgebreid gesproken over hoe kunnen we nou zorgen dat iedereen... ...werkend die finish haalt. En dat ja. in 2020 het weer normaal wordt... ...dat een groot groep mensen ook gezond kan doorwerken... ...tot zijn 65e of straks 66e of verder. Daar hebben we ook bij afgesproken... ...dat we dit vrijwillige mobiliteit willen bevorderen. Daar hebben we van afgesproken... ...daar zou het goed zijn als daar bonussen... ...voor een werkgever en een werknemer gegeven wordt... ...als ze overstappen. Precies vanuit deze analyse, maar dan positief geformuleerd. En wat doet dit kabinet, althans de, de Kunduz-coalitie... Uh, schrappen dit uh, overnight. En dat leidt ertoe dat juist datgene wat positief bijdraagt... aan de oplossing van het probleem, namelijk die mobiliteit bevorderen, echt bevorderen... en niet afdwingen en mensen hun rechten afnemen... ja, daar zet het, mes, eh, het kabinet het mes in. Mag ik daar, mag ik daar een punt? Het, het wordt afgeschaft omdat het niet werkt. Ik bedoel, het, op dit moment stij, neemt de uh, deelname van oudere werkgevers, uh, werknemers weliswaar toe... maar dat is omdat ze zitten, blijven zitten waar ze zitten... maar niet omdat ze mobiel zijn. Die mobiliteit is in de afgelopen jaren absoluut niet toegenomen. De meerderheid het ging juist van... om... Nee, maar het ging juist om een nieuwe maatregel, een nieuwe bonus voor als mensen vanuit een baan naar een andere werkgever overstappen. Meneer Theos, wat, me wat ik mij voorstel is, juist nu de. Meneer Theos, ik even afvroeg, hoe lang werkt u al bij de CEO? Ik, uh, uh, ik ben er 98, ik ben mijn oh. hele leven vrij mobiel uh, geweest. Ik maar ben je 98... werkt al sinds 98? Ja, 98 en dan ben ik een poosje bij de WRR geweest en dan weer teruggekomen. en uh, Ik ben ondertussen uh, 68 en uh, werker oh, nog dus, altijd. Ja. Ja, dus dat is voor die, mo die mobiliteit door, ja. gaat voor u ja. niet echt op. Ik of ben vijf, zes keer uh, veranderd tijdens mijn uh, carrière. Zeg maar. is, is dat veel? Dat nou, ja, nee, ja goed, ik ben natuurlijk ook later op de avest gekomen. Ik ben eerst gepromoveerd, dus ik was uh, ja, goed, in 20, 30 jaar vijf, zes keer. Dus gemiddeld was mijn baan vijf, zes jaar. Dat is ook het gemiddelde. De gemiddelde baan in, negen, in Nederland. Het is acht, uh, negen jaar. Ja, Alleen nu zit u er al een tijdje. Ja. Okay. En, en meneer Hartveld, volgens mij, bent u begonnen bij de vakbeweging of niet? Nou, ik zit nu zo vijf jaar in deze functie, eh, bij de vakcentrale. En daarvoor heb ik eh, een aantal functies bij de eh, bouwbond eh, gehad. En daarvoor heb ik eh, drieënhalf jaar, ik denk bij elkaar, tien banen eh, vervuld in het eh, onderwijs. Zowel op het hbo als het, eh, als, als het onderwijs. Ja, goed. We kunnen dus inderdaad allemaal veranderen van baan. Nog eventjes het bedrag dan, eh, wat minister Kamp ermee denkt op te halen. Ik lees het bedrag, meneer Theos, 2,5 ja. miljard euro. Euro. Uh, dan denk ik, jezus, hoe, hoe doet hij dat dan? Nou, hij, uh, tenminste wat ik denk dat erachter zit, is een inschatting dat uh, inderdaad die vrijwillige mobiliteit uh, toeneemt. We weten dat daardoor de arbeidsproductiviteit uh, beter wordt. En het, het is een inschatting van de, van de stijging van de arbeidsproductiviteit door een toename van de mobiliteit. Dat zit er wat achter. Ja, dus we kunnen eigenlijk met z'n allen uh, ik, ik meer verwachten... verdienen. Ja, zeg het maar. Meneer Hartveld. Ja, ik, ik zou verwachten van een wetenschapper dat hij van, van uh, deze rekensommen toch echt gehakt maakt. Want dat is echt nergens op gebaseerd. Uh, om te zeggen dat de productiviteit zo enorm zo omhoog zou gaan. Als je nou kijkt naar landen waar de ontslagbescherming uh, ontbreekt of een stuk minder is. Daar is er geen sprake van. Dat die zich uh, kunnen meten met de productiviteitsontwikkeling die, die wij bijvoorbeeld hebben. Wij hebben een hele hoge arbeidsproductiviteit. Het idee dat je daar 2,5 miljard mee ophaalt. Je nee, vindt het de propaganda voor je voorstel. Maar... Nee, nee, wacht even. Het is, we hebben een hoog arbeidsprioriteitsniveau. Maar ons, de groei van onze arbeidsprioriteit is, is behoorlijk laag. En de inschatting dat die groei. Dus hij, uh, het ministerie schat dat op 0,4 extra groei in. En dat, ja, god wie, de, het als, als een percentage van het BNP. van het Bruto Nationaal Product. is dat gelijk een hoop miljarden. Maar, maar het is niet eens zo verschrikkelijk groot. Nee, goed. Maar meneer Hartveld vindt dat u er gehakt van moet maken. Dat punt is duidelijk. <laughs> ja, een <beetje laughs> we zouden Het is, is, is, is gebaseerd of wetenschappelijk onderzoek en dan, uh, ja Goed, ik dank jullie uh, alle twee uh, voor deze discussie. Blijf zitten waar je zit, zou ik uh, zeggen, tegen u ja. alle twee. Uh, en uh, Leo Hartveld hoorde u, bestuurder van de FNV... en Jules Theos, ja, wetenschappelijk directeur van het CEO. gaan we naar het, uh, de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dorot Meegens. Een lid van een arrestatieteam van de Nederlandse politie... is bij een oefening in Groot-Brittannië om het leven gekomen. politieman is verongelukt tijdens een hoogteoefening. Hij maakte deel uit van het arrestatieteam Noord- en Oost-Nederland... Verdere details ontbreken nog. De vrachtwagenchauffeur die gisteren is aangehouden na een dodelijk ongeval op de A73 bij Nijmegen is vrijgelaten. De politie zegt dat de man is verhoord en zijn verhaal duidelijk. Wat dat verhaal is wil de politie niet zeggen. Hij blijft wel verdachte. De partijtop van D66 wil de zittende Kamerleden weer een hoge plek op de lijst geven. Alleen Boris van der Ham komt niet terug conceptlijst staan de andere negen bij de eerste dertien. De lijst wordt aangevoerd door Alexander Pechtold. Hoogste nieuwkomer is COC-voorzitter Vera Bergkamp op plaats 5. Zometeen een gesprek met Bergkamp. En bij een dubbele bomaanslag op een markt in Bagdad zijn zeker negen mensen omgekomen. Vijftig anderen raakten gewond. Bommen gingen kort na elkaar af op een drukbezochte markt in een Sjiitische wijk. Deze maand zijn al zeker 125 mensen omgekomen bij dergelijke aanslagen op Sjiiten. Zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Er zijn veel stapelwolken met verspreid overland buien. Af en toe breekt de zon door en er staat een stevige zuidwestenwind. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. En aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 of 7. Ook vanmiddag nog regelmatig een bui, met vooral in het binnenland kans op onweer. De temperatuur stijgt naar 17 graden aan zee tot maximaal 20 graden in het zuiden. Vanavond neemt de buigheid langzaam af en vannacht blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen, zaterdag, is er opnieuw veel wind. Het is dan bewolkt met af en toe zon. In de middag kan plaatselijke lichte bui ontstaan en het wordt gemiddeld 18 graden. Zondag wordt een bewolkte en regenachtige dag. De maxima komen uit tussen 16 graden in het noorden en 19 in het zuiden. ANUW ah, Verkeersinformatie. Er zijn behoorlijk wat problemen op de weg. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Er staat tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 9 kilometer file. Er heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan. De rechterrijstrook is nog dicht voor het opruimen. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Utrecht... over de A27, de A12 en de A20... De logische omweg, de A27 naar Breda, staat helaas vol met fieden. Dat is tussen knooppunt Gorkum en Hank 11 kilometer. Want daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrijgegeven. De A28 van Zwolle naar Hogeveen is dicht tussen knopend Langhorst en Zuidwolde... voor het bergen van een vrachtwagen. Dat zou nog een half uur moeten gaan duren. Voorlopig kunt u beter omrijden via Heereveen. De A58 van Tilburg naar Breda. Bij Hilvarenbeek, drie kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In de twee weken voor de verkiezingen gaat u op televisie een Unicum zien: een mix van de EO-talkshow Knevel van, van den Brink en de Vara-talkshow Pauw en Witteman. EO-directeur Arjan Lok, die komt het zo toelichten. Zo ze zien, hebben we een verrassing voor hem hier liggen. Zo ook topturner Epke Zonderland. Hij krijgt een zelfbedacht turnonderdeel en dat wordt naar hem vernoemd. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Johnny's bell. 1973. D66 heeft een uur geleden de kandidatenlijst gepresenteerd. U kon het horen hier op deze zender. De kandidatenlijst voor de komende verkiezingen op 12 september. Hoogste nieuwe binnenkomer op plek nummer 5 is Vera Bergkamp... voorzitter van de homobelangenorganisatie COC. Marza Bril ging naar de toe en vroeg hoe ze het voor elkaar heeft gekregen... om zo hoog op die lijst te komen. Ja, ik ben, uh, laat ik zeggen, allereerst heel erg blij ermee om de hoogste nieuwkomer te zijn. Ja, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Het is een heel intensief uh, selectietraject geweest. En uh, de partij en ik hebben ja tegen elkaar gezegd, uitdrukkelijk. En nou ja, met als resultaat een hele mooie plek 5. Waarom de partij tegen u ja heeft gezegd, ja, dat uh, blijft lastig om dat nu te bepalen. Maar waarom heeft u ja tegen de partij gezegd? Uh, D66 is de partij die qua gedachtegoed, het sociaal-liberale, het zakelijke en het menselijke, eigenlijk het dichtst bij mijn hart ligt. Uh, dus het is eigenlijk een hele goede combinatie. Zo zit ik zelf ook in elkaar, ik ben zakelijk. Maar ik vind de menselijke mate ook heel erg belangrijk. Dus ja, eigenlijk was het een logische combinatie. Geen twijfel over mogelijk, u kiest voor D66. Absoluut, geen twijfel. Nu gaat u de Tweede Kamer in, want uh, zoals het er nu voor staat in de peilingen krijgt d 60 heus uh, vijf uh, zetels. Wat gaat u daar doen? Dat is nog onbekend. We gaan eerst zorgen dat we heel veel stemmers krijgen, heel veel zetels. Dat we een brede fractie hebben en na de verkiezingen gaan we de taart verdelen. En dan wordt ook duidelijk wat mijn portefeuille zal zijn. In ieder geval voor mij is het belangrijk om me in te zetten voor persoonlijke vrijheid. En dat is natuurlijk een heel breed begrip. Dat betekent een arbeidsmarkt waar mensen gelijke kansen krijgen. Dat betekent goed onderwijs. Dat betekent gelijke rechten. Dus ik ben breed inzetbaar, maar dat is wel het maatschappelijke domein... waar ik me het beste en het meest in thuis voel. Komt dat zo dat u zo um, gaat strijden voor die persoonlijke vrijheid? Dat is een, uh, een geboren uh, ja, gevoel. Ik heb dat altijd al gehad en ik wist ook altijd al van ja, ik wil uiteindelijk uh, de politiek in. Uh, maar het moment, ik ben niet zo'n carrièreplanner. Uh, mijn loopbaan is eigenlijk een, ja, een soort proces geweest van het een rolde ik in het ander. En nu is het momentum dat ik echt de politiek in ga. Uh, en dat voelt heel trots. Het is heel eervol om uh, zo hoog op de lijst te staan van deze mooie partij.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 Ik ben breder dan alleen homo, maar natuurlijk is het zo, omdat ik voorzitter ben van CEC Nederland, dat dat veel aandacht krijgt. En D66 is natuurlijk ook een progressieve partij die zich altijd heeft ingespannen voor de gelijke rechten. Dus ik verwacht ook dat heel veel homostemmers, eh, homo kiezers eh, ja, op D66 zullen stemmen. Ik hoorde u in uw bijdrage in de zaal zeggen... Ja, het polariseren van de afgelopen tijd, daar, ja, daar heb ik mij aan gestoord. Want u komt uit een, een gemengd gezin. Uh, uh, ouders uit Nederland, maar ook uit Marokko. Uh, waar heeft u zich dan zo aan gestoord?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 Het is een standaardvraag die vaak terug zal komen, maar ik stel hem toch bereid te doen op voor. Wilt u alleen Kamerlid worden of als deze 60 gaat regeren wilt u ook het kabinet in? Ik ga eerst politieke meters maken, daar ligt mijn prioriteit nu. En eerst eigenlijk nog campagne voeren, dat is, dat is heel belangrijk en dan zien we daarna wel. Eerst politieke meters maken in de Kamer, daar heb ik heel veel zin in. Ja, ik merk het al, u bent al een geoefend politicus, want antwoord op mijn vragen doet u niet. Nou, dat moet u niet zeggen, maar we gaan elkaar nog veel spreken, dus uh, komt goed. Nee, ja, dat moet u niet zeggen. Moet, nou ja, goed. Uh, Marcel Brilva <laughs> was dat in gesprek met Vera Bergkamp. Was dat van de Four Seasons? We hebben een uh, cadeautje. Arjan Lok is hier in de, in de studio: directeur cadeautje van de, eh, van de <laughs> Arjan Lok, directeur van de EO. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, en welkom. En gefeliciteerd. Dankjewel. Mag ik je zeggen? Ja, zeker. Mooi. Ik heb een, we hebben, Bert en ik hebben een cadeautje voor je. <laughs> nou, ik het Is de eerste keer dat jij vraagt aan iemand of je je mag zeggen? Ja, meestal doe ik het gewoon, maar ja. bij zo'n nou, EO-directeur nou, dan, nou. dan, dan, dan, dan vraag ik het even. Nou, kijk eens, uit. Mag zal ik zal even part? beschrijven wat er hier gebeurt. Er gaat ja. een hele grote doos paars, roze, gekleurd, gaat er naar uh, Ayan Lok. Er komen allerlei fotografen over. Voor je verjaardag, maar ook nog een. Nog ja, Dan nou, mag dan jij, Ayan even beschrijven van wat jij ziet daar in deze taart. Nou, ik zie een hele. Een hele gezonde taart met veel fruit. En bovenop die taart staat een luid kukkelende haan van de Vara. Ja, waar nou, zou dat, dat nou van zijn? Taart. Ja, waar zou dat <laughs> nou van zijn? Nou, het is inderdaad mijn verjaardag, maar we hebben ook nog wel wat te vieren. En we gaan namelijk samen met de Vara een mooi verkiezingsprogramma maken. Ja, namelijk op vlak, televisie. Op televisie. Op televisie, Zeker. vlak voor de verkiezingen. Drie, twee weken ervoor, ja, tot één een week, week daarna. Na, ja. En, nou ja, dat is niet, maar je moet even uitleggen, want waarom krijg je dan je taart? Het is een samenwerking. Zeker. Eh, kijk, we hadden... Eh, eh, Knevelen van de Brink eh, staat in de zomer gepland... vanaf 13 augustus tot en met de week van de verkiezingen. Nou, iedere journalist eh, gaat daar likkebarend eh, naar kijken... en denkt wat prachtig dat we in die tijd een mooi eh, praatprogramma mogen maken. Toen kregen wij het verzoek van de publieke omroep... Uh, jullie hebben helemaal recht op die zendtijd en daar gaan we ook niet aankomen. Maar zou het niet mooi zijn als we in zulke bijzondere weken iets ge gezamenlijks gaan doen? Een mooi nieuw programma, nieuwe titel, net iets groter uh, dan wat Knevelen van de Brink is. En zouden jullie dat samen met de vader willen doen? Want die hebben ook een heel bekend duo, uh, Paul en Jeroen. Die kunnen uh, goede gesprekken voeren en zou het niet mooi zijn om dat samen met hen te doen? En toen dacht jij, nou, Paul, en, Paul en Thijs, Jeroen en Andries... Toen gezellig. dacht ik, dat zijn volgens mij de vier beste journalisten van Nederland. In ieder geval op het televisiegebied, zeg ik er maar bij. <lacht> het is een raai uh, ook. Ja. Uh, die zijn heel goed in het voeren van gesprekken. Zeker ook in het voeren van politieke gesprekken. Er zijn ook alle vier heel verschillend. Uh, ook herkenbaar als duo. Uh, een VARA-duo en een EO-duo. En volgens mij moeten we een vorm zien te vinden... waarin uh, die verschillen duidelijk overeind blijven staan. Maar we toch ook echt iets met elkaar gezamenlijk gaan doen. En wat hebben jullie bekokstofd? dat wij de twee weken voor de verkiezingen, vanaf 3 september... tot en met de week van Prinsjesdag, een nieuw programma gaan maken... onder de titel één voor de verkiezingen. Waarbij we het beste van de EO- en de Vara tradities gaan bundelen... en echt een nieuw, mooi, flitsend programma gaan maken. Maar de duo's maar... blijven de duo's? De duo's blijven wel de duo's, ja. Dit is gewoon een Hollands comp uh, compromis, een compromis. Nee, volgens mij niet. Want we hebben ook wel gekeken of het uh, verstandig zou zijn om de duo's te mixen. Want natuurlijk uh, is die gedachte ook bij ons langsgekomen. Maar er zijn ook wel televisiewetten uh, die je volgens mij moet respecteren. En dat is dat op televisie het samenspel tussen twee presentatoren is heel erg belangrijk. Dat kost ook tijd. Dat hebben wij gezien bij Knevelen van der Brink. Dat heeft de Varen gezien bij uh, Paul en Jeroen. En volgens mij is het goed om dat overeind te houden. Uh, maar tegelijkertijd geloof ik dat we echt iets heel moois gemeenschappelijks kunnen gaan doen. Maar het leek mij nou echt wel heel spannend. Paul, Paul Witteman samen met Thijs van den Brink. Dat zag ik wel voor me. Waarom kan dat niet? Ja, nou, ik denk dat ze dat ook uh, wel samen hadden gekund. Maar ik denk dat je toch de beste chemie aan tafel krijgt als je de duo's intact laat. Maar moet je er vervolgens wel voor zorgen in het format. Uh, en dat, moet, dat moeten we echt nog gaan bedenken. Dat uh, de verschillende... Uh, invloeden, elementen van de omroepen... die niet die avond aan de beurt zijn, ook terugkomen. Maar bedoel je niet eigenlijk gewoon varen en EO in één programma? Dat gaat gewoon niet samen. Nou, volgens mij laten we zien dat het heel goed samen gaat. Ja, hè, maar het is dat... om de dag gewoon. De ene dag EO, andere dag varen. Nee, wat, dat is het niet, want we gaan uh, naar een gemeenschappelijke locatie op, uh, op zoek. We hebben één titel. Uh, ja, maar de, de, zodra format, Jeroen, Paul, één, en, Paul en, en Witteman in, in de house zijn... dan zijn die andere twee niet binnen en andersom. Nou, dat is nog maar de vraag hoe we dat uh, in, het, uh, in het format een plek gaan geven. Ik kan me heel goed voorstellen dat je elementen inbouwt waardoor bijvoorbeeld Andries op de avond dat Jeroen en Paul daar zitten... wel degelijk ook een belangrijke rol krijgt. En toch snap ik het niet. Uh, waarom zijn jullie nou geweken voor, uh, voor de varen? Nou, voor ons is het niet uh, uh, een kwestie van wijken van. Uh, we hadden gewoon recht nou, op die dat... twee weken voor de ja, verkiezingen. Precies, ja, He, dus dus dat... La, na, mag ik het eens andersom vragen? Zeker. Stel dat Paul en Witteman daar hadden gezeten. Die waren toch nooit aan de kant gegaan voor Knevel en Van der Brink. Dat weet ik niet. Uh, en ik vind dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag. En volgens mij vraagt deze tijd, en zeker die bijzondere weken voor de verkiezingen... Uh, die vraagt om uh, een houding van niet voor jezelf gaan... maar kijken hoe je het geheel het best kan dienen. En ik ben ongelooflijk trots op, uh, op Andries en Thijs. Dat uh, zijn goede uh, prestatoren. Die maken een mooi programma. Dat laten ze dus ook uh, week in, week uit zien. Uh, maar ik denk dat juist deze weken... Um, waar het gaat over een nieuw kabinet, uh, over de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer... dan moet je die pluriformiteit, waar ik heilig in geloof... dat is de kracht van ons publieke bestel... die moet je dan ook een plek durven geven, ook al gaat dat ten koste van jezelf. Dus nou. Thijs en Andries hadden het in een eentje minder goed gedaan dan nu straks met z'n vieren? Ik denk dat ze een heel mooi uh, programma uh, zouden gemaakt hebben. Dat gaan ze overigens ook doen in de weken daarvoor. Hè. Dus uh, dan is het duo gewoon aanwezig... Maar ik denk dat... Minder uh, volledig hadden ze het gebracht. Ik denk dat het uh, voor de, de verschillen die er zijn in de Nederlandse samenleving... stoerder is om het programma te maken samen met de varen. Maar dan moeten jullie misschien altijd zo doen. Elke dag <grijg> om de dag. Nou, volgens mij... Uh, uh, dat lijkt me geen goed idee. <grijg> Waarom dat dan wel? <grijg> nou, omdat je volgens mij... Uh, kijk, het publieke bestel... Uh, bestaat uh, bij de gratie van de verschillende overtuigingen die er zijn... en die geef je een plek op televisie. Uh, in de normale weken van het jaar... Uh, is dat prachtig om te zien. Maar juist in die speciale weken, als er echt iets bijzonders gebeurt... en je, als je elkaar echt kan versterken... Nou, dan moet je dat zeker niet nalaten. En hoe gaat het met de gasten? Kees van der Staaij bij Paul en Witteman of Kees van der Staaij bij uh, Trevelin van der Brink? Uh, dat ligt nog helemaal open. En als het op die avond zo uitkomt dat Kees van der Staaij bij uh, de Varen aanschuift... Uh, dan zijn hem dat gegund. En als het toevallig de EO-avond is, dan uh, is hij daar ook van harte welkom. Daar, geen daar wordt geen onderscheid in gemaakt. Er wordt niet op geprogrammeerd. Nee, Mensen wo nee. worden natuurlijk ver van tevoren vastgelegd, een aantal. Zeker, er zijn al redacteuren heel druk bezig om, om afspraken te maken... over uh, een mooie mix aan tafel. Uh, over uh, iedereen wil natuurlijk uh, Rutte hebben, wil Roemer hebben... wil uh, de bekende uh, ja, wie, gasten hebben. Wie doet bijvoorbeeld de avond voor de verkiezingen? Uh, dat weet ik nog niet. Uh, en ik zit er ook heel ontspannen in. Er uh, zijn eindredacteuren die daar vast goede afspraken over gaan maken. Nou, dat is iets waar je elkaar voor de tent uitvecht, toch? Ja, en uh, het, het grappige is nou juist dat dat volgens mij niet gebeurt. Dat we elkaar een hand hebben gegeven en gezegd van... joh, uh, we kennen elkaars tradities. En juist omdat we zo verschillend zijn... Uh, kunnen we er ook heel ontspannen in staan. En ben ik ervan overtuigd dat het een heel mooi, leuk, nieuw, verrassend... en uh, flitsend programma gaat worden. Ik vind het altijd heel spannend als iemand twee keer zegt dat hij heel ontspannen is... Dan heb ik er altijd zo'n beetje mijn twijfel. Ja, over. Ja, ja, twijfels, ja. Ja, twijfels, ja. Als Was je het moet benoemen, ja. Nee, <laughs> maar ik denk, ik denk dat dit achter de schermen nog wel eventjes uh, een beetje een gevecht wordt van wie, wat, welke dag en welke, welke gast. Nou, we hebben bijvoorbeeld over de Haagse redactie afgesproken... dat we uh, die gewoon bij elkaar gaan voegen... en dat die met elkaar gaan kijken hoe je de beste mix per avond kan maken. Nou, en als, als dat geregeld is, regelen we Radio 1 ook eventjes... dat we dit uh, programma gewoon voortzetten. Volgens mij maken jullie een <laughs> hele mooie sportzomer uh, En uh, is het ook weer prachtig om na het sportgeweld... Uh, de pluriformiteit, de verschillende opvattingen en smaken die er zijn... in de Nederlandse samenleving gewoon weer terug te laten vind komen. Vind je thuis en mij niet leuk samen dan? Ik vind jullie hartstikke gezellig. Oh, vandaag Bert en ik... Ja, nee, zeker. Ja, nee. Maar ik, ik luister regelmatig naar jullie. Uh, ik, ik heb je van de week met Kees van der Staaij gehoord. En dan interveneert Thijs ook op een paar mooie momenten. Nou, ik denk dat is een uh, prima koppel. Maar ik ben ook heel erg trots op ons programma Dit is de Dag. Uh, waar we volgens mij onderscheidende journalistiek bedrijven. Echt passend bij de EO. En dat is de kracht van de publieke omroep. En nu en gaan daar we, we het uit eten. Van ja, precies. Toch? Nou, dankjewel. Nou, het wel een stukje. Dankjewel. Ja, nee, zeker. Hoi, ja, ook en uh, nog een mooie verjaardag. Dankjewel. We hebben nieuws over tennis. Mark Brasser is bij een persconferentie van Kim Kleisters... die vandaag de halve finale zou spelen op het uh, tennis-toernooi in Rosmalen. Mark, wat is het nieuws? als een speler of een speelster voorafgaand aan de partij in een persconferentie geeft, dan is dat meestal geen goed nieuws. En dat is het in dit geval ook niet. Kluisters is uh, geblesseerd, heeft een uh, buikspierblessure, ze kwam zelf niet aan, uh, aan de tafel. Uh, Mensen uit haar begeleiding, uh, de dokter Fischo. Um, ja, ja, ze heeft gisteren in de, in de wedstrijd een, uh, tegen en een, een buikspierblessure opgelopen. Vorig jaar had ze al een keer een, een, een, een gescheurde buikspier. Nou, het lijkt niet, een heel erg, uh, niet heel erg ernstig te zijn, maar goed, uit voorzorg natuurlijk met oog op Wimbledon, met het oog op de Olympische Spelen, met het oog op de US Open, de grote toernooien die er nog aan gaan komen, heeft Kim Kleist gezegd van nou, ik, ik trek mij terug, ik, ik, ik speel mijn halve finale tegen Ursula Radwanska, speel ik vandaag niet. Uh, jammer voor het toernooi natuurlijk, ja. ze was zelf uh, ontgoocheld, uh, daarom verscheen ze ook niet achter de tafel, maar goed, ze willen geen... Uh, geen, geen, uh, risico uh, geen risico natuurlijk. Geen ze is vanmorgen naar het ziekenhuis geweest, nee, ja. uh, ze hebben een echo laten maken, nou daarop was, uh, ja, te zien dan dat het niet een scheuring was, net zoals uh, vorig jaar, maar dat er wel wat uh, mensen met de spier aan de hand. Was, was het, het toen ook vuurde... niet tijdens de rosmalen dat ze moest opgeven? Uh, durf ik zo snel? Nou, in ieder geval was het Roland Carros en daarna, nou ja goed. Ja. Ja, nee, maar het is dus treurig voor, uh, ja, nee, natuurlijk voor de organisatie, of toernooidirecteur Marcel Hunze, dat het op, op, op deze manier natuurlijk toch je publiekstrekker in het vrouwentoernooi, want dat is Kim Kleisters, dat hij er gewoon op deze manier uitgaat. Het is natuurlijk mooi geweest dat zij het toernooi gewonnen had. Uh, ik weet niet of ze met haar ogen gekeken heeft nog naar de loting van Wimbledon De eerste ronde speelt ze tegen Jelena Jankovic. Een loodzware partij meteen al in de eerste ronde. Misschien dat dat ook nog een beetje meespeelt bij Kleisters. Maar ze heeft dus gezegd, nou, tot hier en niet verder. Uh, we, we weten dat het laatste seizoen is dat ze nog ja. drie doelen heeft hierna, dat ze nog drie grote toernooien wil spelen Olympische Spelen zijn heel erg belangrijk voor haar Wimbledon is natuurlijk heel erg belangrijk ja en dan is een toernooi als Rosmalen met alle respect natuurlijk, ja daar zeg je wat sneller af dan dat je bijvoorbeeld op Wimbledon staat of dat je op de, aan de Olympische Spelen op de Olympische Spelen staat safety eerste, dus ja, zeggen ze, heel ze dan erg treurig. Ja, ja. ze is eruit, jammer gaat okay. niet door Helder. dankjewel voor het laatste nieuws, Mark Brasser Ebke Zonderland goedemiddag. goedemiddag, Top Turner, gefeliciteerd ja, dank wel. Ja, <laughs> zeg maar je hoor. Je hebt, een, een, een, een, ja, je hebt iets, heel, iets heel cools gedaan. Er is nu een zonderland-element op de brug. Het is naar jou vernoemd. Wat is het? Ja, <laughs> dat leg het op naar de zuid. Dus uh, eigenlijk niet uitleggen voor, uh, voor een leek. Het, uh, ik probeer ik het moet Ik moeten zien, maar uh, ja, ik kan het proberen. Dus uh, op de brug dus, en, uh, zwaai je eigenlijk in de voorzwaai zwaai je naar de handstand. Waarbij je dan uh, op één arm... Een hele draai met een kwart maakt, dat één leggen. Bert, ja, Bert doet het even na. Ja, Bert, kom je eruit? <laughs> ja, met, <laughs> met, met Dione zitten we mee te doen. Een hele draai met een kwart, tot uh, twee leggers. <laughs> ja, ja, ja, ja. We gaan ja, het uh, morgenochtend oefenen. Maar het is, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar er is, er is ja. dus een turnonderdeel is naar jou vernoemd. En ik, Bert en ik hadden het er net over. Ja, dat lijkt me heel bijzonder. Is dat, is dat zo <laughs> ja, in de turnen? Ja, is het ook, ja. Ja, want er zijn natuurlijk de afgelopen tientallen jaren heel veel met het bedacht en uh, is een, heel, uh, ja, een hele code, noemen ze dat, een, uh, een boek met alle elementen ja. en het wordt natuurlijk steeds moeilijker om weer eens nieuws te verzinnen en uh, vaak kom je op steeds uh, ja, spectaculaire uh, elementen en, uh, ja, dit uh, is eigenlijk een uh, combinatie van uh, twee al bestaande elementen, yeah. die ik dan uh, vloeiend in elkaar laten overlopen en uh, ja, zo kom je weer maar, op, uh, maar, maar op een nieuwe. Maar hoe, nieuw, uh, hoe gaat dat? Zit je dan gewoon bij een trainer dat je denkt, nou uh, heb ik, uh, wat kunnen we vandaag uh, verzinnen? Verzin je het bewust of, of doe je per ongeluk een paar keer van die beweging achter elkaar? Nou, ik heb uh, die, die, die twee aparte elementen die dus al, al bestonden, die heb ik al uh, jaren in mijn oefening. En uh, daar uh, daardoor heb ik ook heel veel uh, ja, ervaring en uh, feeling met die, uh, met die twee elementen. En uh, ja, dan op een gegeven moment kom je op die gedachte om, uh, om uh, ja, dat te combineren, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, uh, ook omdat je het gewoon al over hebt van wat kun je nog, uh, nog nieuws verzinnen. En dan is het natuurlijk maar de vraag of het, of het uiteindelijk mogelijk is. En Dan ga je er gewoon uh, op trainen, maar natuurlijk wel in de periode dat je daar de ruimte voor hebt, dus niet uh, vaak voor een wedstrijd. Dus dat was uh, misschien wel bijna een jaar geleden dat ik dat uh, ja. voor het eerst uh, heb geprobeerd en uh, nou, nu is het zover. En nu is het een officiële. Ja, dat je hem ja. ook zo, ja, zo goed beheerd dat je hem op een wedstrijd hebt kunnen doen. En, uh, ga, je, ga je hem ook op de Spelen doen? Ja, ja. en uh, dat was ook wel de verrassing van mij, want in principe moet je hem ook op een wereldkampioenschap of op de Olympische Spelen zo'n nieuw element doen om het op naam te krijgen. Mm -hmm. En, uh, dus dat was ook sowieso al mijn uh, de planning om dan te gaan doen. Maar hij ja, kreeg dus uh, gisteren al het bericht dat, uh, dat ze nu al hebben besloten om hem uh, toe te voegen uh, aan het boek, zeg maar. Hij is nu al toegevoegd je hebt hem nog niet eens ja. gedaan op de Olympische Spelen en dat ga je dus wel doen. Uh, ja. Het is uh, stoerder van je, dankjewel. Epke Zonderland, die heeft dus nu het Zonderland-element op de brug. Graag gedaan. Gaan wij een degraafje doen. Ja, ja, die is moeilijk ook, hoor. <laughs> is die moeilijk, ja? Ik ga hem eens voor doen, die ook. <laughs> uh, Nee, Bert. Nee, <laughs> die niet. nee. Nee, ja, ik, uh, uh, ik, ik word daar al nu al nerveus van, namelijk, van de zonderland. Dat die misgaat? Gaat, nou Nee, ja, dat nee, gaat niet dus aan die denken. mis. Maar het zou kunnen, weet je, oh vreselijk, die spanning. Nee, Goed. nou laten we de spanning van vandaag even opvoeren. Wat, wat is de spanning van vandaag? De spanning van vandaag is natuurlijk gewoon Duitsland, Griekenland. Ja. Je zou zeggen, is eigenlijk helemaal, nou, het is helemaal niet zo heel niet spannend. Het is spannend, toch? Want, uh, Duitsland wint uh, altijd? Ja, ik geloof niet dat Griekenland... Nee, nee, Griekenland heeft nooit gewonnen van Duitsland. Dus uh, en toch vind ik het een heel, heel interessant... Maar ze, ze zijn een beetje een angstgekener, hoorde En ik vanochtend ook Tom uh, weer zeggen. Van, ze kunnen eigenlijk opeens uit die hoek komen, die Grieken. Ja, nou ja, we weten het van 2004. Toen had ja. ook echt helemaal niemand er rekening mee gehouden. En het is ook niet meestal het allerleukste voetbal om naar te kijken. In ieder geval voor ons niet. Maar het kan wel eens effectief zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dat is eigenlijk het grootste sportevenement van vandaag? Ja, wel van Vandaag, maar ik, ik kijk alweer naar het uh, wielrennen vooruit van uh, komend weekend. Ja, het NK, hè? Het NK. Het NK. dat wordt <laughs> hartstikke mooi. Um, nou, veel plezier zo. Jurgen komt ook al binnen. Ja, is die er? Ja, ja ze nou aan Hij is die er. Er staat Jurgen, achter we kunnen je. Kunnen een beetje... Beginnen. Jurgen staat de foto's te bestuderen hier zo. Allemaal te zien op de webcam trouwens. Radio1.nl ja. Zie Jurgen <laughs> en Dionne, die nemen het zometeen over. De sportzomer nog tot 11 uur vanavond.